Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in Zierven. Zierven. Met nu, Tobak leeft. Het wordt met het uur grotere pijn ook hier. Alles is iedere keer weer hetzelfde. Bij Tobak leeft. Bij Zierven. Dit is de cultuur die altijd tijd. Boekat, die moeten we te lijden. Die mensen die alleen geloven in het grote dikke... dikke. 1975's. Ja, ik zou het zelf niet echt doen hoor. Maar gewoon een, een band te vernoemen naar een jaartal. Maar goed, moet je wel. De. De 1975's. Dan dus word, je, word je misschien op internet wel een beetje gevonden. Maar dat is een inspirerende naam. Het is wel mijn geboortejaar. Oh, dat is wel leuk. Nee, mijn geboortejaar is tien jaar eerder. Helaas, dames en heren. Ja. Yeah. Ja, yeah, we gaan alweer op naar 52. Het is zeven minuten over negen. En het is uh, tijd voor een stukje geschiedenis. Hè? Dat is altijd zo. Een kijkje in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? Wat gebeurde er door de jaren heen? Nou, onder andere dat in 1961 het proces tegen Adolf Eichmann begint. En altijd weer interessant om daar een stukje in te lezen. Ik in ja, ik weet het. Ik blijf er altijd in vastzitten. Maar als kind werd Eichmann vanwege zijn donkere uiterlijk altijd uitgemaakt voor jood... En uiteindelijk heeft hij zich helemaal gespecialiseerd in het jodendom. En uiteindelijk heeft hij ook bedacht, eigenlijk moeten de alle joden uit Duitsland weg. En ze moeten eigenlijk naar een ander gebied. Ze moeten geëvacueerd worden. Hij is op verschillende gebieden geweest. En gegeven moment mocht hij ergens niet meer komen. En toen uiteindelijk heeft hij maar besloten, ik kan ze nergens nou ja, onderbrengen. Laten we ze dan maar gaan vernietigen. En hij was degene die dus zorgde dat de treinen echt op schema reden. Echt, echt bizar hoe hij goed daarin uh, dat goed zeg maar. was hij uh, Daar was hij heel echt goed. Heel, heel goed <laughs> in. En uiteindelijk zijn er ik heel van mensen joden vermoord natuurlijk. En uiteindelijk is hij, na de oorlog is hij gevlucht. Uiteindelijk hebben ze hem, zeg maar, in Argentinië hebben ze hem ontvoerd. Uh, gedrogeerd. In een vliegtuig hebben ze hem meegenomen. En uiteindelijk is hij dus uh, veroordeeld. En het maffie is pas in de jaren zestig. gingen mensen beseffen wat er eigenlijk gebeurd was. in de jaren veertig in de oorlog. Omdat hij alles openlijk ging vertellen. En uiteindelijk heeft hij ook wel spijt betuigd. Maar dat was veel te laat. Maar dat was ook omdat hij betrapt was. Denk ja. ik, nou misschien moet ik maar sorry zeggen. Ja, maar goed, hij was wel heel open en eerlijk. En daardoor, eigenlijk door het proces. zijn we heel veel ze geworden. Dat is wel bizar. Pas in de jaren zestig. Uh. Ja, goed. Wat gebeurde er Zijn zijn? nog positief? Ja, nou ja, zeker. De eerste verschijning van Maria aan Bernadette <laughs> Soubirou. Echt Dat is in voor 1858. Ja, ja. Echt, iets echt niet voor mij. Dat voor is al iets van 159 jaar geleden of zo. Ja. Maar de, sindsdien is het ook vandaag is het ook speciaal een, een dag voor, uh, voor uh, uh, de Lourdesdag. Een soort uh, je zijn van Lourdes feest draaien? van onze lieve vrouw van Lourdes. En uh, ja, dat is natuurlijk uh, logisch eigenlijk. Ja. Ja, nee, ja, ik vind het wel wat ja, weer grappig om te nemen. Als heen. je kijkt voor hoeveel uh, zieke mensen er echt dagelijks in de grot zijn... en hopen op een wonder... <lacht> nee, en... ja, toch, er zijn bekende mensen in Nederland. Onder uh, Hans Sibbel, die is ook door een of ander wonder is genezen. En zijn er zijn meerdere mensen door een wonder genezen. En was er ook niet een vrouw, was geleden bij één Vandaag... Nou, dat ziet niet echt een, uh, een programma van uh, Omroep Marx. Je denkt, echt een serieus programma, die stelt... <lacht> Dat ze zich met een rolstoel zat. Ze ging uiteindelijk naar een of andere genezer. Ze had zelfs al, nou, ik moet het zien hoor, ik moet het zien. En dan zie je ook de filmopnames. Want er is gewoon gefilmd dat ze uiteindelijk op die, uit die stoel stapt. En uiteindelijk genezen en loopt ze en staat daar te springen. En denk, mens, heb je, je, je afgelopen jaar van. aangesteld of hoe zit het? Ja, is dat en, echt? Maar er, komt, er is een serie van uh, nu op tv. Hoor, van uh, wonderbaarlijke genezingen okay, door gebedgenezers. Ik vind het op zelf wel... Uh... Ja, ik, misschien moet ik maar eens kijken wanneer dat is. Ja, ik vind het ook wel een interessante materie. Verder in 1990 komt hij vrij na 27 jaar gevangen gezeten te hebben. Nelson Mandela. Ik sta hier voor you, niet als een profet, maar als een ja, precies. en Uiteindelijk is hij president geworden. 27 jaar zat hij vast. Hij was vroeger eigenlijk gewoon advocaat. En hij kwam speciaal voor de rechten van de donkere mensen op in Afrika. En uiteindelijk werd dat verboden. En uiteindelijk zat hij zonder werk. En daar kwam hij natuurlijk bij de NCA, geloof ik. Hoe heette dat ook weer die partij? En die wilde gewoon meer opkomen voor de, de zwarte. En uiteindelijk was dat eerst uh, geweldloos. En uiteindelijk werd dat wel met meer geweld. Wat aanslagen. En dat, daarbij ging het fout. En uiteindelijk zat hij in de gevangenis. En hij werd... Uh, werd goed in de gaten gehouden, maar wist toch heel veel dingen... de cel uit te laten smokkelen... om toch ja. mensen te blijven inspireren. En uiteindelijk is hij president geworden. En volgens mij, welk jaar is hij eigenlijk overleden? Dat heb ik net even gemist. En en kijk volgens mij even. leeft hij toch nog? Of nee, is nee, nee, nee, overleden? nee kijk, nog niet zo lang geleden. In 2013, In 2013, 5 december 2013. Ja, ja, tijdens het Sinterklaasfeest... is hij van ons heen gegaan. Oh. Uh, Nelson Mandel heeft iedereen geïnspireerd. I am the product of the people of South Africa. I am the product... Precies, allemaal mooie stukken tekst. Nog even één ding, heb ja, jij? Ja, het, was, het is... Uh, uh, in, 1975, in 1975 werd Margaret Thatcher gekozen... tot de eerste vrouwelijke leider van de Britse conservatieve partij. Dus uh, dat was het begin van haar uh, grote zegen... Ja, het, zeg maar. Samen met uh, Ronald Reagan hebben zij de financiële wereld opengegooid En toen werd er nog geld verdiend in de jaren 90. Man, echt bullen met geld. Uh, ja, en als want, je ja, de film nog niet gezien hebt. Nee, aanraden. Uh, met Meryl Streep zeker even echt kijken. Echt Zeker omdat het op een heel apart insteek is. Omdat het vanuit haar uh, nou, zieke geest, wil ik niet zeggen. Maar dat ze zo in de war was. Ja, ze was dement. Dement. En dat nou, was een ja. hele mooie insteek. Ja. Om te niet alleen maar uh, die, die, die, die, ja, die trotse dame te zien. Ook maar gewoon een hele... Ja, terughouden naar onzekere dame te laten zien. Volgens vond... mij heet die film ook iets van de Iron, Iron, Iron Lady. De Iron Lady. Ik Heel... heb hem nog steeds op mijn videorecord. Ik heb nog steeds een band liggen met de Iron Lady erop. Die nee, is ondergekijk. Het staat me gewoon op mijn harde schijf natuurlijk. Oh, dat krijg ik er niet af. Straks uh, hebben wij onder andere natuurlijk nog Beyond de verjaardagen. This. De verjaardagen. En uh, kijk wie er allemaal jarig is. Maar eerst... de Communicators. Beyond the city. And turn myself around I've been up and I've been down Ja, ik ben er zelf wel een beetje vet van, hoor. Thuis kan ik het niet zo vaak draaien. We werden tegen, ja, als je met broederliefde komt... Mijn, mijn zoon komt vaak met broederliefde... Dan begin ik dit soort muziek te draaien. dan hebben ze... Oké, okay, zullen we allemaal dan muziek dan even uitdoen? Goed communicators. En come on, come on, I am waiting. Wat? Wat? Zo. Oh, wat dan? We zijn Dan nou, nou, politieberichten kom, krijg ik net een beetje door. Wat staat er allemaal weer voor? Uh... Ja, ik was even aan het kijken. Want ja. maar, jij wilde nog iets melden, maar we moeten eerst nog eigenlijk de verjaardag gaan doen. Oh, ja, oh shit, er staat in de verjaardag. Goed, dan ja. straks politieberichten doen we eerst even de verjaardag. Als klopt het allemaal niet, hè. Dan nou, zitten we ja. natuurlijk alles weer elkaar te gooien. Het is tijd voor de verjaardag. Precies, wie is de verjaardag? Wat weer een leuk lijstje. Ja. En ook best wel veel mensen zijn de jaar die interessant zijn. Onder andere zijn geboortedag in 1847. Thomas Edison die komt om dezelfde tijd weer terug. En ook, hij heeft 1500 octrooien op zijn naam staan. Kocht octrooien op ideeën van mensen eh, maakten oh, het beter. Al een Jatwerk. Eigenlijk jatwerk en natuurlijk is, uh, is hij verantwoordelijk voor het licht. Weet je wel? Voor het licht in de duisternis. Echt belachelijk. Het had allemaal donker moeten blijven gewoon. Hij is 84 geworden. Overleed in 1931. Hij heeft heel veel dingen gedaan. Hij is drie keer getrouwd geweest. Heel veel kinderen. Nou ja, goed, het is een uh, interessante man om, om over te lezen. Zeker een gedeelte dat hij zeg maar, in een treinwagon zat. Met een, een uh, chemicalielaboratorium. Alleen dingen te experimenteren. Uiteindelijk kwam er brand in die treinwagon. Nou, toen raakte hij zijn baan als krantjongen kwijt. Want dat was op het perron, zeg maar. En uiteindelijk heeft hij dan weer een jongen gered die op de treinrail stond. En toen kreeg hij van die va man van die jongen... Die, nee, die vader van die jongen kreeg hij wat geld... om uiteindelijk te gaan studeren voor telegraafmedewerker of zoiets, geloof ik. En nou ja, goed, het is een echt een hele goede zakenman geworden. Goed, oh, wie zijn er nog meerjarigen? Ja, vandaag is uh, ook uh, de verjaardag van Mary Kwant. Ze dus is ze al 83 inmiddels. Maar Mary Kwant. Dan denk je, wie is dat? Ja. Maar zij uh, is bekend geworden dat, dat zij uh, de minirock heeft ontwikkeld. Oh. Op hetzelfde moment is André Courage, maar er is wat oneenigheid wie het nu eigenlijk bedacht heeft. Maar zij heeft enorm veel uh, gekleurde met rijke patronen versierde panties ook uh, eruit gegooid. Want toen had je die minirok. Yeah. Ja. Daar kwam er natuurlijk een heel groot stuk benen onder. En uh, daardoor uh, uh, ging zij ook die panties doen. En uh, ze, heeft, uh, ze had op een gegeven moment, dat ze echt uh, in de jaren 60 enorm veel uh, populariteit. En ze heeft een koninklijke onderscheiding gekregen. En ze heeft de laatste modeontwikkeling, de Hot Pants. Die heeft zij dus ook. Uh, uh, gelanceerd. Kijk, dat zijn allemaal grote dingen. Ja, en uh, nou ja, de, de, haar modebedrijf in 2000 is afgetreden. Ja, toen was ze ook al uh, 62. Uh, maar het was Meriquant uh, LTD. En, en, en make-up had ze ook. En het is uh, via een uh, Japanse bedrijf overgenomen. En er zijn dus nog, meer, nog steeds meer dan 200 Meriquant colorwinkels in Japan. Waar haar mode nog steeds uh, oh, populair is. Idee. helemaal dus niet vond verkeerd. Ik, wel, uh, ik vond het wel leuk om haar te noemen. Goed, iemand die er nog steeds uh, er, erbij is, zeg maar, die nog vrij jong is, is Brandy. Yes, Brandy. Oh, ze maakt van die hele leuke zoetsappige salmestiek. Muziek, zeg maar. Hoe heet zij? Brandy heet ze. Oké, okay, ik Ze staat is... ook op die cd die ik je het gaf. Echt waar? Ja. Oké, okay, nee. Ze is vandaag 38 geworden. Vandaag is ze ook jarig geworden. Ze leeft nog steeds. Ze is er nog steeds bij. En pas geleden is er ook weer iemand van ons heen gegaan. Uh, hoe heet ze nou ook? Wie die van ons heen gegaan is. Ah, daar ben ik... Uh... Whitney. Nee, niet oh, Whitney. Um, die ook. Uh, een Nederlandse uh, dame. Adele Bloemendaal. Ja. Die is niet meer onder ons. Die was nee. misschien ook al wat ouder. Maar Ria Valk is vandaag 75 geworden. Ria Valk. Ja, Heel, daar gaan we dames en heren. Ja hoor. ja hoor, uit de tijd dat uh, schunnige teksten helemaal niet, uh, niet vreemd waren voor de meeste ja. mensen. Die vonden het allemaal wel leuk om Pst. daar mee te zingen. Uh, Ria Valk, verder ook vandaag jarig, en die is ook 75 geworden, Sergio Mendes. Ja, ah. yeah. Sergio Mendes. Zegt het hij is of niet? Nee. Nee? Hij heeft, uh, even kijken of ik hem nog, nog ergens had. Ik, volgens mij had ik wel Sergio Mendes ergens uh, staan. Sergio, een Braziliaans muzikant staat ja. hierbij. Sergio Mendes. Ja, ik zoek hem zelf. Zo... Yes, met Mag... de, de Sexteta Bossa Rio. Ja, ik kijk ondertussen even. Hij speelde covers van The Look of Love. En Fool on the Hill heeft hij gecoverd. En dit is misschien zijn bekendste plaat. Oh ja, heerlijk. Later met The Black Eyed natuurlijk ook even een nieuwe versie van gemaakt. Yo, yo, yo. Ja, jou. Dan heb je al gauw een nieuwe versie natuurlijk. Heel veel muziek gemaakt, dan steeds actief, dus deze uh, Sergio Mendes 75. Vandaag uh, uh, zou ook jaren zijn geweest, hij is nu ook al overleden in 1971. Gene Vincent, en op zichzelf is dat wel een heel apart verhaal wat eraan vast zit. Gene Vincent zat namelijk ook in de auto met uh, Eddie Cochran. Eddie Cochran, uh, even een muziekje erbij. Summer, Precies, Eddie Cochran. Hij zat samen met hem in de auto, Eddie Cochran is dus daarbij om het leven gekomen. En uh, Gene Vincent is daarna nooit echt helemaal meer zijnzelf geworden. Hij heeft nog wel proberen muziek te maken. Hij heeft wel wat hitjes gehad. Maar uiteindelijk in 1971 krijgt hij uh, Last van Zijn Maagse weer en gaat dood. Maar het maf is. Daar op dat punt, dat auto-ongeluk, zeg maar. Gene Vincent, uh, Eddie Cochran, komt een agent aanlopen. Dave D, die nog in opleiding is. En Dave D is van Doji en Titch. En is nog niet in de showbizwereld wereld eigenlijk actief. En die ziet daar dus Eddie Cochran dood liggen. En die is daarna waarschijnlijk zo geïnspireerd geraakt. Dus uiteindelijk, die is wel de muziekwereld ingegaan. En is daarna nog heel erg oh, okay. goed terechtgekomen, zeg maar. Dus dat is wel een maf punt in het geschiedenis. Goed, Die Vincent zou dus vandaag jarig zijn geweest. Wie is nog meer jarig? Ja, ja Jennifer Aniston. Oh. Ja, zij is van 1969. Nou ja, ze, ze, Jennifer Aniston is natuurlijk zeer bekend van uh, Friends... Ja. Ook van hele leuke films, over van Bruce Almighty, Die had ze ook een hoofdrol in. Oh, oké, okay. die, ja, natuurlijk. Uh, ja, heerlijk. Ja, ze is getrouwd maar. geweest met Brad Pitt. Oké. Okay. Maar ze, ze is maar vijf jaar getrouwd geweest, hoor. Dus, uh, Ja, precies. Of, of genoeg. ze nu nog getrouwd is, weet ik niet. Maar dat doet me ook niet zo. Nee. <laughs> Nou goed... Uh, Who cares, uh, Nou ja, zeg... Ja. Nou ja, dus tot een nou, weer... Ik Who heb cares? er nog wel eentje... Die ja, had jij nog niet gezegd... Uh, Burt Reynolds... Dat is ook een bekende, bekende acteur... Hij is van 1936... Ja... Yeah. En uh, hij heeft toch ook al... Uh, politierollen gespeeld en zo... En... Uh, 81, hè, dus al... Uh, ja 81, ja. hoor. Oh, nog, uh, nog steeds actief in de wereld kijk eens in welke mijn laatste the keer cannonball run en wat heeft hij de, de laatste tijd gedaan oh, snapshots de hey, nou 2000... Duke of Hazard heeft hij gespeeld ja logisch want namelijk nou, ik keek vroeger ik ging naar de bioscoop in die tijd in de jaren 70. naar Smokey and the Bandit met oh, achtervolgingsscène. Ja. en hoe klonk dat ook alweer altijd oh ja oh spannend oh ja wat leuk Ik en het grappige is, dan werd hij achtervolgd door de politie. En uiteindelijk waren er heel veel vrachtwagenchauffeurs die wilden hem dan wel helpen. En dan kon hij zeggen, maar tussen de vrachtwagens kon hij zich schuil houden. Dan slooten ze hem in en het ging, de politie ging eromheen. En die zagen hem dan niet. Ah, oh, dat waren een hele mooie spannende scènes, zeg. Oh, <laughs> Smokey in ja, de band. Ja, hier zie je, part 3 was in 83. Ja. En, en, maar die zijn dus helemaal niet voor de rest... Uh, uh, dat je erop door kan klikken en zo. Oké. Okay. No, oh, dat, dat, ja, dat zijn heel dat diepzinnige films, allemaal. Ja. Maar goed, er zijn ja. allemaal wel inspiratiebronnen geweest voor Dux of de Hersen. Want dat is, ja, dat is later een serie geworden, natuurlijk. Maar goed, oh. uh, ja. is hij vandaag jarig uh, de laatste even? Raffel van de Vaart. Ah, ja, dat is degene die natuurlijk in het biljarten. Ik dacht, biljarten? Of voetbal? Nou goed, ik ben ook helemaal niet meer de voetballezer. Goed, Hoe oud wordt hij? Uh, hij is van 83, dus hij is... Uh, oh, jonkie nog. Ja. 33? 4, 5, 34. Uh, 35. 35. Huh? Ja. 34. 34. Goed. Nou, dat is zover de verjaardag. En straks veel meer informatie, wat politieberichten en de Zandvoortse berichten natuurlijk. Nu even een nieuw singeltje van het oude albumje van Mes, Big Mes van Group Love. Good morning. Ja, toepasselijke kan je ze gewoon niet krijgen, dacht ik hè. Maar gewoon group love, want het heet uh, Good Morning. Hoe te hier in de zaterdagmorgen loop tegen half tien. Straks weer wat Zandvoortse berichten uit het Witte Zandvoort. Kijk wat er allemaal weer speelt. En uh, misschien ook even de agenda doornemen. Wat er allemaal te doen is. Want dat is ook niet onbelangrijk natuurlijk. Nederland weet. Het is er weer wat gezellige dingen te doen hier in Zandvoort. Er is elk weekend wel iets te doen ook geworden. Qua politiek is het een beetje stil. Momenteel zijn ze allemaal weer een beetje op één lijn gekomen. Ze hebben er ook een. Noemde ik weer een mentrum ingeschakeld. Ik wist het ook weer. Ik zie je dat het was zo voor me die de politiek weer op één rit hebben gekregen. Wie was dat nou ook alweer? Ach, nou, laat het maar. Daar. Ik ben niet zo van de politiek, dat merk je. Je bent de ambtenaar. <laughs> je bent de ambtenaar. Hoe zie je dat nou? Oh, dat was de directeur uit, nee, deed iemand uit Hilversum. Ja, wel. klopt, uit Hilversum. Die heeft, die heeft het allemaal in korte tijd ja, weer op de rit zeker gekregen. Weten. Zeker nou, dat het Watertorenplein het boel heeft uit elkaar gereden. Goed, oh. straks meer zandvoortsbericht. Deze, wat we nog, had je nog een politiebericht? Ik zat je net eindelijkse, eindelijkse nou, plank had, te lezen. ik had wel gekeken, maar er, er niks was een oude... Maar ja. ja, er is wel een slachtoffer geweest van een babbeltruc in Zandvoort. Een babbeltruc? Ja, dat is toch wel heel erg. Hè? Dat, ja. dat een bewoner, die, die oudere mensen laten dan toch zo'n vrouw binnen. En dan blijken er weer dure sieraden weg te zijn. Dus uh, ja... Nogmaals, open nooit de buitendeur voor iemand als er gebeld wordt. En u weet niet wie het is. Zeg ja, maar vaak willen ze toch wat weten. Ik dacht, wacht even. Ik dacht dat ouderen gewoon heel arm waren en nooit geld hadden. En hebben ze dure sieraan in huis? Nou ja, dus hebben ze die niet al af moeten staan? Dan? Hebben ze niet af moeten staan? Ja, misschien wel. Dat kan ja. toch niet? Je wilt dus hier nog een week blijven. Dan moet u toch die mooie diamanten ring inleveren, mevrouw. Ja, ja dat is allemaal wel leuk, Mevrouwtje. hoor. Mevrouwtje. Mevrouw, op uw leeftijd hoeft u toch geen diamant meer om te ja. dragen? Dat nee. kunnen wij dus wel beter gebruiken Die hoor. De dingen zijn toch veel te wijd geworden. Geef ja. maar aan ons voor ja. ze afvallen. Ja, precies. Dat we kwam. moeten we ze kleiner laten maken. Zonder het geld dat, dat eraan gemoeid is. Nou, nou goed, ja. Maar ik wil de mensen wel graag waarschuwen. Zeker nu. Het is donker vroeg. Ja. Van, uh, ja Doe dan toch maar op tijd je gordijnen dicht. Want het is wel duidelijk. Je kan van buiten precies zien wat er in de kamer is, wie er is. En je ziet een rollator staan en alles. Ik denk van nou, je hebt toch een. Je toont een beetje een soort kwetsbaarheid aan de wereld. Ja. En ik denk van nou ja, tegenwoordig kan dat niet zomaar meer. Je hoort te vaak, en dat vind ik heel erg, ja. dat de oudere mensen dan gewoon. Uh, uh, neergetikt worden en zo. Ik ja, het is, het is echt, echt, het, het, echt Je leeft dan in een, in een parallel universe. Zodat je denkt van, dat je misschien heeft er veel computerspelletjes hebt gespeeld. Zodat je denkt van, ja, dit, dit mag, weet je wel. Dit geeft jou een goed gevoel ja. of zo. Hier kan je het rest van je leven mee leven als je iemand in elkaar getikt hebt voor een paar tientjes. Want hoe, hoeveel geld hebben die oude mensen in huis? Uh, bijna niks. Of wat zie je raar, dat je daarmee moet lopen leuren. Kom op, zeg, zoek, zoek een baan of zo, weet je. En dan willen mensen dan eigenlijk wel van, jou, want die zijn veel thuis, ze willen ze graag uh, naar buiten kunnen kijken en het verkeer zien. Maar ja, ze kunnen jou ook zien. Ja. Ze zien dat jij daar de hele dag zit. En voor je het weet uh, is het... Uh... Zijn ja. zijn van die Engels. Het is echt triest voor woorden. Ja, ik, ik, ik, ik weet een huis bijvoorbeeld in Schagen. waar ik al, al jarenlang langs draai. En die vrouw zit gewoon altijd. maakt niet uit hoe laat. ze zit gewoon voor het raam. zit ze naar buiten kijken. Je kan echt zo naar binnen kijken. Je denkt. s'avonds, nachts. altijd zijn de gordijnen open. Ik denk het wel apart. Het is een heel druk punt. Weet je, heel veel auto's komen ja. erbij. Dat vind ze waarschijnlijk hartstikke leuk. Maar het is wel heel open, weet je wel. Ja, dus iedereen denkt: van, nou, dat is inderdaad een vrouw. die is niet zo gezond meer. Nee. Het is heel erg bindend huis. Nou ja, iedereen ja. kan er toezien dat, dat het goed met haar gaat. En als het niet goed gaat, dan. Nou, uh, zie, denk je, hé, hey, waar is ze? Is ja. ze ziek? Zoiets. Ja. Nou, brenger, ja. ik zou zeggen, breng er een keer een bloemetje. Onze, onze vaste luisteraar, ja, dat en zou kunnen En zeggen doen. tegen haar mevrouw, ik zie u al zo vaak, u lijkt me zo aardig. En er volgens mij wordt ze heel erg gelukkig van. Ja. Zo buren burendag en als En als ik dan binnen sta met die borst bloemen, zeg ik, mevrouw, wees nou toch eens slim. Ja. U laat me toch niet binnen voor een borst bloemen. Het was een test. Het was een test, dit. ik <lacht> je gek geworden. Nou, belachelijk. Hier zitten op die Fuck stoel. Oh, Laten we nee. dan een les voor u zijn. De Volgende keer neem ik wel uw sieraden mee. Ja. Zou het nog een keer. Ik sprak laatst onze vaste luisteraar Jos in uh, Alkmaar en die had ook laatst uh, iemand een uh, auto zien staan ergens uh, uh, met, midden in de nacht met, uh, met de uh, achterrij uh, stonden nog aan of hij stond met zijn voet op de, op de rem. rem. En toen dacht ik, wat doet hij daar nou s'nachts? Dus een gegeven moment ging hij met een ander jasje aan, dan ging hij even door de buurt heen lopen en ging hem op had veer. Momt, had je vermomd dat hij ook een snoer Nee, dat net, of oh. niet, maar hij ging zich een paar keer mom om de gaten te houden. Uiteindelijk contact gehad met de politie. De politie had zoiets. ja, we hebben geen manschappen. Nee, we hebben net een heel grote actie gehad, dus... ja, wat moet ik hier nou mee? Ja, het, zegt hij, weet ik ook niet precies. Ja, het is toch wel belangrijk dat u even nakijkt na wat die man daar doet. Had het nummerbord doorgegeven. Het bleek dus dat hij wel bekend was bij de politie. Oeh. Had een strafblad, had er iets van geweldpleging... gedaan. Dus hij kreeg vanuit. gelijk een oessie mee. Ja. En hij, mocht, uh, ja, hij mocht zelf maar oplossen. Ja. Gaat zelf maar oplossen. Uiteindelijk werd er een politiehelikopter opgezet met een nachtkijk, en die ging over de buurt heen vliegen. Met nee. het idee, nou als er iemand in de tuin staat... dan kunnen we het dan misschien een beetje in de gaten houden. Zegt de joh, ja, hoe vaak zullen ze in de tuin blijven staan? Ze gaan natuurlijk nou gewoon ja, even naar binnen. Als ze kop helikopter horen, Ja. ook, dan zijn dus, ze ook weg. Er stap ze gewoon heel relaxed er uit. Nou goed, op zichzelf denk ik wel van, kijk... een van de burgerwachten van Alkmaar. Hartstikke goed, Jos. Hé hey Jos, doe je goed, jongen. Keep op de good Kom work. Kom in Zandvoort wonen, zou ja, ik zeggen. precies. Hier hebben we meer, meer, meer babbeltrucs. zo. Straks de Zandvoortse berichten, weer als later, wat later dan normaal natuurlijk. Ja, hier spelen ze even een moppiemuziek muziek damelijk, leuk dit hoor. Het is alweer een klassieker eentje uit het oude doos, de Suburbs. stemmen zijn het over die stemmen die misschien vooral op voor zich ook gepest zijn. Ja, kan je misschien anders zingen? In het koor? Klink, klink je niet zo mooi. Net als de zanger zeg maar, van uh, Suey, het heeft ook zo'n dramatische stem. Dus je denkt, oh, die draagt het leed van de hele wereld op zich. Ik kan het mooi verwoorden. Arcade Fire. En Suburbs zeer in de zaterdagmorgen. Straks onder andere nog de Jolande natuurlijk. natuurlijk. Ah. En ik had begrepen dat het... Uh, was dat niet uh, nummer 9 van de CD? Ja, Sheryl Crow. 9, die is 9, ook jaar vandaag? Oké, okay, nummer 9. Daar heb ik het onthouden. Okay. Nummer, 9, 9, nummer 9, 9. Ja, ik snap het wel. 9, Hallo, 9. Nummer, 9, ja, nummer 9. Ik heb het in de gaten. Ik ben niet gek of zo. Zeg, uh, mijn eigen, uh, nu nog even de Stamfordse berichten. Ja, laten we die nog ja, even doen klik, voordat het, de tijd om is. Ik was het helemaal even kwijt. Wat ja. was ook weer de, de, de verhaal uh, voor vandaag? Nou, ik zal eerst even. berichten. Vertel. Een beetje vertellen wat er allemaal. Uh, te doen is, je hebt morgen... Jess en Sandford met Edwin Rutte... in Theater de Kop Dat is een van grap half maken. Ja, ja, dat is die van... Uh, oh, die lusten jullie misschien een broodje poep? Nou, om het oh. willen. Oh. Oh, ja. En uh, van 18 tot 25... Uh, februari is de Kids Adventure Week. Hij gaat even niezen. <hacht> <hijf> no, nee, ik moest <hijf> even niezen. Het ja, ja, ja, broodje poep, dat uh, bekwam me niet helemaal goed. Nee, nee precies. En uh, volgende week heb je dan van Bach tot Bernstein. Ik ben in Classic Concert. En een Amsterdamse amazing middag in uh, uh, Rabbel aan uh, het Kerkplein, vanaf vier uur s okay. Dus dat is leuk. Het is allemaal leuk. Nou, als we het toch over muziek hebben. Afgelopen maandag werd in uh, Lundsbreek aan de Halterstraat in al vroeger. Eddy Wally uh, um, Memorial gehouden. Eddie Wally was natuurlijk ook een Belgische zanger. Die vorig jaar op 6 februari. Dus het is nu een jaar geleden, afgelopen week. Dat hij overleed. En een grote groep stand voor zijn Wally-fans was in uh, Lundsbreek bijeengekomen. Er was zelfs één man uit, uit België komen rijden. Die had echt uurlang in de auto gezeten. om bij die Memorial-dag aanwezig te zijn. En zelfs één man, uh, de grootste uh, Wally-fan is Menno Slot. En hij had een bijzondere band met de Belgische zanger opgebouwd. Mijn schoonmoeder had Wally ontmoet en gezegd dat ik een van de grootste fans was. En Eddie vroeg naar mijn telefoonnummer. En dat heb ik hem ook gegeven. En toen hij geeft, heeft Eddie Wally hem ook echt opgebeld. Deze Menno, Menno Slot. En Menno Slot dacht van, ja, oh shit, ik zit in de auto. Dus toen heeft hij op dat moment niet opgenomen. En toen dacht ik: ik moet later terugbellen. Maar dat durfde hij niet. Toen later was Eddie Wally dood. Dus ik weet niet of er iets mee te maken heeft. Geen idee. Het is wel triest natuurlijk. En je bent een grote fan. Je hebt een telefoonnummer. Je durft niet te bellen. Had je al een keer gebeld. Dan is hij dood. Oh. Nou, Menno Slot. Ik vind het toch ja, wel mooi dat je gedaan hebt. Het grappige is dat Menno Slot ook verkleed was als Eddie Walli, hè. Hij deed ja, gewoon een persiflage. Inderdaad. Nou, Je deed gewoon een, een, een eerbetoon aan Eddie Wally. Goed, wat nog meer? Ja, afgelopen maandagavond tijdens een informatiebijeenkomst in Brasserie Zin is bekend geworden dat uh, het weekend van het uh, Britse racefestival op het circuitpark Zandvoort, 8 en 9 juli, dat dat het, het nieuwe pop-up weekend gaat worden voor 2017. Er zal dus door heel Zandvoort sowieso aandacht worden besteed aan Groot-Brittannië, maar uh, het pop-up weekend gaat nu veel groter worden dan men zou verwachten. Ik ben wel nieuwsgierig, want op zelfs, de kwaliteit staat nu voorop, dat is het belangrijkste, terwijl ja. vorig jaar waren de regels heel erg soepeltjes, en dat, dat kunnen ze nu niet meer waarmaken, geloof ik. Hè? Dus is het dan ja. nog wel een uh, pop-up weekend, dan wordt het een soort festival zou je bijna denken. Ja. Klopt ook, maar het is, ja. uh, het is ook, de VVV was er ernstig bij betrokken... en er waren ook meerdere mensen van de gemeente zelf. Ja. En uh, ja, ze gaan ervan uit dat Zandvoort uniek is... en unieke evenementen moet omarmen. En bijvoorbeeld als het ergens anders zou kunnen gebeuren... is het dus niet exclusief Zandvoort, dus dan wordt het niet gedaan. Dus er zijn allerlei zaken die daar dus uh, aan bod gaan komen... En uh, Pop-up Zandvoort wil Zandvoort, uh, Zandvoorters enthousiasmeren om mee te denken en mee te organiseren. Uh, als jij dus ideeën hebt om in dat weekend uh, je heel ludiek uh, te, te presenteren... kan je dus via pop up uh, kun je, uh, reageren of informatie vragen. En uh, degene die de, daar dan uh, over gaat op dat moment is uh, Irma Keur okay. van de gemeente Zandvoort. Nou, een groot stuk in de krant te lezen erover, dus laat je even informeren. Het is altijd wel stoer. Vorig jaar kan ik me nog herinneren dat er van die, van die uh, stalletjes waren op de boulevard. En de, dat de een wel enthousiast was enthousiast dus de ander was minder enthousiast. Dus ja, ja, precies. Op 18 maart wordt er weer een hotel Faber aan de Kostverlorenstraat. Uh, weer namelijk weer een gezellige avond georganiseerd door de Babbelwagen. Een stukje geschiedenis wordt weer gepresenteerd met wat foto's... en altijd weer een nieuwe insteek. Erg leuk. En wees op tijd, want het is echt voordat je weet is het ook uitverkocht. Dat is heel populair. Het kost namelijk ook 5 euro per persoon. En er zitten twee consumpties bij in. Zo, die gaan echt geld verdienen daar. Dat begrijp ik. 5 euro en twee consumpties zitten er bij in. Die schieten er gewoon bij in, joh. Maar goed, ga even informeren, namelijk naar uh, Marcel Meijer. Uh, uh, of uh, kijk even op de info. Apenstaatje babbelwaag.nl 15. Nee, 18 maart, sorry zeg ik 15 maart. 18 maart is ja. weer een babbelwagen. Altijd leuk. Altijd leuk, zeker. Ja. weten. Wij zijn ook gek van geschiedenis. Nou, nee, tot zover weten. de Zandvoortse berichten. Volgende uur hebben we vast wel meer. Of nee, het is tijd voor die. De, nee, het is tijd, ja, het is tijd voor oh, die. De landenkeuze. Keuze. Man, ik was bijna alweer. Onze weg. jarige Job vandaag. Ja, ik moet even kijken. Nummer 9. Ja, kijk Nummer 9. Komt eraan, komt eraan. Nummer 9. Ja, nummer 9. van de D. Nummer 9. Ik word er wel een beetje onrustig van. En ze wordt vandaag 55. 55. En uh, dan hebben we het over Sherlock. Crow. A change en... will do you good. Oh ja, Sherlock, Crow, die ken ik natuurlijk van deze plaat. Maar je kent er ook uh, van deze plaat. Ze is ooit getrouwd geweest met, met Lance Armstrong. En met Eric Clapton heeft ze het gedaan. Oh. Nou, om ons zich? Lance... Dat is ja, Niet zo positief meer natuurlijk. Nee, nou ja, wel. Zeg, hij heeft toch een wel zin. Een leugenaar was hij. is een leugenaar. Staal hard kon je liegen. Maar dat kwam door die drugs. Daardoor ging hij liegen. Nou goed, okay. uh, dit is allemaal plaatjes van Zero Crown. De echte plaat die we gaan draaien is dit. A change will do you good. En veranderingen. We zijn aan het transformeren. De hele wereld. Beweeg mee. voor alle maffe berichten die we over hebben. En onze visies op de wereld. A change, wat we'll do you good? Een verandering, een transformatie. We zitten in een transitie. Ja, ja sorry, ik ook al naar die programma's monitoren en Eén van Dagen. En wat heb je nog meer? Tegelicht. Oh, kijk, waar, waar moeten we naartoe? Ik en onze oude man uh, proberen net nog mee te komen. Terwijl het allemaal de jeugdjes die dit allemaal moet gaan, uh, gaan moet gaan realiseren. Ja, dit was uh, nummer 9. Ja... Nummer 9, weet het, nummer 9 van de cd. Hou eens even op. Ja, mensen vragen zich, wat, wat zit je nou te kloor? Ja, dat is nummer no ja. no 9 van de Revolution. nummer 9 van de Beatles namelijk. Ja, maar het is een prachtige cd hoor. Dat was Nu Diva's. Dat heb ik ooit helemaal in <gül> Antwerpen gekocht. Had is een idee in en België. De, de, van waar was je toen je die cd kocht? In Antwerpen. Oh, kijk. Leuk hè? Oh, even een, een week, weekje weg. Nou ja. goed, ik, uh, ik zal het vandaag een, stu een stuk in de krant lezen. Over als, je, als je het klopt, De nieuwe leider. De nieuwe messijers van de P van de A. Die zegt... Die wil namelijk de AOW ieder jaar met 100 euro verhogen. De AOW, dus de, de, de, je krijgt meer geld. Ieder jaar. En uiteindelijk wil hij ook nog pensioen eerder willen laten ingaan. Oh, dat vind ik meer wel Meer geld goed. en eerder met pensioen. Waar ga je dat van bekostigen? Van de jeugd die niet aan het werk is. Nou, dat vind ik wel heel erg knap. Maar goed, uh, ja, ik zag uh, gisteren en een vandaag, zag ik dat het ging over Denemarken. Hoe ze daar met de met, met die jeugd doen, met de werkenden. Dat ze daar zeg maar mensen sneller kunnen ontslaan. Een, een hogere uitkering krijgen dus. Werkeloosheid uitkering. 90% van het laatst verdiende loon. En uiteindelijk moeten ze wel flink aan de studie weer om een andere baan uh, te krijgen. Daar worden ze ook flink uh, goed bij geholpen. En uiteindelijk moeten ze dus een baan gaan doen die dan in de markt ligt. Niet zomaar iets gaan kiezen wat je leuk vindt, maar wat in de geen, markt ligt. Geen kunstgeschiedenis of zo? Nee, iets leuks waar, waar je hart ligt. Nee, gewoon iets wat, je, wat te doen is. En uiteindelijk zeg maar, uh, kan je daar werken. Maar als het werk weer op is, dan kan je ook weer vrij snel ont ontslagen worden. En dan zou je denken, ja, dat is even lekker voor die bazen. Die kunnen iedereen er zo uitgooien. Je hebt is gewoon een soort basisinkomen daar. Dat lijkt het wel op. Oké. Okay, nou. Maar het maf is dat steeds meer mensen, 30% regelmatig van baan wisselt. Dus mensen zijn er veel meer ingesteld op het feit van, je werkt hier, maar je kan ook iets anders doen. En als ik hier 20 jaar gewerkt heb, wil het helemaal niet zeggen dat ik hier mijn leven lang mag blijven. Nee, als er geen werk is, dan ga je iets anders doen. Denk je, het is wel een mooi gegeven. Het doet wel een beetje denken van, oeh, het is wel een beetje eng, dus je moet heel flexibel worden. Nou, jij wordt een, ja, maar, je moet heel moet flexibel je worden hoe star je wordt als je ja. langer ergens bent. Precies. En ergens soms bij mij wordt ik word nu ontworteld, zeg maar, want we gaan naar haar ja, toe. Ja, ja. En dat je ergens uh, een beetje niet dat die flexibiliteit dat je denkt. Oh leuk! Maar nu heb je echt van. Oh God, weet Vol je? Goed, ja. Hoog. Ja, in Denemarken hebben ze nou, dat dus. Echt... Waarschijnlijk heel erg leuk gaat worden. Ja. Maar het is ook wel weer heel spannend. En je bent zo gewend uh, in je comfortzone te zitten. En het is gewoon iedere dag. Uh, nou, je gaat gewoon je, naar je werk en zo. Maar dat je dan echt uh, helemaal uh, ergens anders weer in. Ja. Nou ja, goed, ik, ik, ik, ik, ik, ik zag die cijfers en ik dacht hetzelfde mensen... Ja, die wisselen dus. Er zijn weinig ontslagen. Heel veel mensen zijn ook wel een beetje tevreden. Er wordt ook iets van je verwacht. En werk, ja, je moet werken voor je geld. Dat is echt bijna een beetje de theorie erachter. Ja. En denk ik denk van, nou ja, het, het, het, het klinkt logisch. Maar ik vind het toch wel een beetje een eng idee. Dat ik dan morgen kan ontslagen worden. En dat ik eigenlijk gewoon... mee moet je je leren. En dat, oh, er is een hele transitie. Ja, daar moeten we naartoe. Nou ja, goed. Ja. Dat, dat is wel eigenlijk een beetje waar de markt op zit te wachten. ben ik bang. Ja, en niet, uh, uh, ik heb recht op een vaste baan. Met een vast contract. Levenslang. Hoezo levenslang? He? Jouw baantje kan het gewoon geven tot eindigen. Ja, dat ja, is dat de markt. Ja. Dat is waar. Nou goed, vertel. Even een leuk berichtje. Ja, was er was een man op. die had zich <laughs> gered uit een brandend huis. En hij eiste een half miljoen van de verzekering. Ja. Maar de verzekeraar kwam op een hele bijzondere manier achter dat de man loog. Want de man lag te slapen, werd wakker van de brand... greep wat spullen en maakte dat hij buiten kwam. En, de, en toen vroeg de, de, de verzekeringsmaatschappij... vroeg de gegevens op van de pacemaker van de man. Hè? En uit die gegevens bleek dus dat de man helemaal niet lag te slapen... maar al heel lang bezig geweest was met het rustig in veiligheid brengen van zijn bezittingen. In plaats <laughs> dat je die brand dan een beetje misschien even blust of zo. Had hij een bodycam of zoiets? Ja, ik weet dat niet. Dat ze alles kunnen. Het is wel makkelijk. Nee, dat niet? De, die pacemaker. Uh, hier kan je dus wel zien dat de hartslag aan Ja, dat is dan is, dan Dat hij ja, bezig is. is, is dus waarschijnlijk in... met het rustig in veiligheid brengen van zijn bezittingen. Ja. En uh, hij is dus betrapt dankzij een pacemaker die is aangesloten op het internet. Maar het is toch maf, dit zijn toch privégegevens? Die mogen ze dus uitlezen, want je hebt een verzekering... en dat staat in de kleine letter. Dus al die gegevens mogen we uitlezen om te kijken of je premie wil. Ja. Maar niet of je premie wil, of het goed met je gaat. Ja, of het goed, ja dat is het. Omdat het goed gaat met je. Ja, ja ik snap hem. Ja, nou, er zit wel iets meer achter. Zo oh, dus breng je gelijk. dat. Zo breng je dat. Nou, ja. ik vind het een leuke gegeven. Maar aan de ene kant dacht ik, ja, goed... Uh, voor de verzekering aan de andere kant denk ik, vind ik het ook wel een beetje eng. Want hoeveel gegevens mogen ze nog meer gaan uitlezen ja, in nou, de er toekomst? Is een, er is nu weer een nieuw iets uh, geaccepteerd in de Tweede Kamer, toch? Uh, ja. Ja. ja, precies. Allemaal voor de veiligheid van Nederland. De veiligheid ja. staat voorop... Ik las vandaag straks wel, uh, net wel een stuk over minister Timmermans, dat iedereen maar elke politieke partij een beetje aan angst aan zaai is, terwijl het eigenlijk nog nooit zo fijn veilig... geweest is in Nederland, hè? in Europa, en dat we het met allen best wel goed geregeld hebben. Maar ja, het uitvergroten van angst is natuurlijk ook hartstikke goed en interessant en sensatieblus Oh, fijn. and don't want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 Please Matter of fact, I've been keeping it cool since money been changing. tonight. het voor jezelf even. Je hebt ook de gekuiste versie. En dit was de wilde versie. Zeg maar de Patricia Paaien versie was dit. Gewoon oh, nou we leg even vunstig gewoon. De Sheets en de Roots plaats van jaren geleden in de zaterdagmorgen fijne op aanstaan. Met tien uur slap gaan horen in hier en daar een stukje muziek die je voor je kiezen krijgt. Ik nog even een stuk te lezen over een heel, heel, heel interview met uh, uh, hoe heet die, Timmermans. De Europese man, zeg maar, die onder Juncker staat. En heeft letterlijk ook een kantoor onder de directeur. De man, de commissaris. Juncker heeft hier zeg maar, een groot ruim uh, kantoor. En dan is onder andere vraagt: hij, van, komt er uiteindelijk een Europees leger? Ik geloof het niet. Ik denk dat we gezamenlijk een Europese uh, structuren gaan uh, afspreken. En daar kan iedereen zich dan aan houden. En soms zegt hij ook van ja, lijkt of Europa alles regelt. Dat ik dan zeg maar met de honden buiten loop en dan regent. En dan maken ze altijd thuis grapjes bij Timmermans. Hé, hey, dit hebben ze bij Europa niet goed geregeld. Het regent, dat was niet de afspraak. Nee, ja. En verder zegt hij, er is gewoon heel veel paniek voetbal. Terwijl het eigenlijk in Europa helemaal uh, wel goed gaat, eigenlijk. maar vooral de partijen zoals. Uh, ja, uh, de, de Geert Wilders, maar ook zeg maar Amerika, die, die het Trapte tegenaan, tegen Europa dat het allemaal heel log is en dat ze niks voor elkaar krijgen. Terwijl hij zegt: Het valt allemaal best wel mee. We hebben gewoon heel veel dingen bereikt. Er is al heel weinig oorlog geweest de afgelopen jaar in Europa. Dus nou ja, probeer een positief praatje te maken. Dat moet ook wel het is een baan, dat is logisch. Goed, ja, het, uh, loopt, praat. het loopt Langere. tegen tien uh, uur. Kan uh, ik nog wat vertellen? Ja, het, uh, oh. het schijnt dus uh, vannacht gebeurd, weet je. Het is vannacht gebeurd. De politieke partij Denk gebruikt nep-accounts op sociale media die de partij steunen en tegenstanders aanvallen. Dit schrijft dus de NRC op basis van onderzoek. Dus ik heb geen fake nieuws gemaakt. Maar volgens de krant blijkt het onder meer uit berichten... die medewerkers en politici van de partij via WhatsApp... aan elkaar hebben gestuurd. En het gaat om zeker twintig profielen op Twitter en Facebook. En voor die account zouden onder meer foto's gebruikt worden... van een Nederlandse student en een Belgische theatermaker... die er zelf niks van wisten. Oké. Okay. Dus, dan denk ik, oké. Okay. Nou ja, het is af en toe ook wel, als je die filmpjes ziet... ze komen af en toe op de televisie van... Echt? van denk, jezus. Het is altijd maar weer tegen de media, hè. Zo van, de media maakt er een ander verhaal van. Maar ik weet dat jij wijzer bent. Oké. Okay, en dan kijken ja. ze daar in zo'n mooie manier in de camera. En ze hebben natuurlijk alles weer zo'n uitgestreken gezicht ook, hè. Zo van, nou... Echt een beetje zo ontdaan en een beetje zo van. Nou, wij weten het allemaal wel. Nou, ik, ik moet er altijd een beetje om lachen. Het lijkt een beetje persiflage. Het lijkt een beetje. Ja, ja het is een beetje. Uh, weet je. Uh, we we uh, Coast in de B. Nee, Koos uh, uh, ja. in de B is het een beetje. Daar lijkt het een beetje op. Ja. Nou ja, goed. Leuk. Nog enkele plaatjes. En een van de plaatjes die ik niet wil onthouden is natuurlijk de nieuwe plaat van Young the Giant. En die heet America. Als we het toch over Amerika hebben. Deze plaat gaat ook werkelijk maar over hoe het nu gaat in Amerika. Zo. with gold in my eyes I ZANG My Soul. Uh, it's About Time this is de laatste single van dit nieuwe album. En dat is uh, Home To so You And Me of zo. In dit is in America. het grappige is als je op YouTube een beetje gaat zoeken... en dan kom je dus heel veel live versies tegen. En die dus zijn gewoon op bepaalde plekken opgenomen. dit is bijvoorbeeld één zo'n live versie. En dit spelen ze dus live... Alleen dat ondergeluid hebben ze dan erin gemonteerd. Dan zie je ze een apparaatje staan ook die, die hebben ze erbij gezet. Maar goed, het is wel grappig om dat even te bekijken. Dus Young the Giant hebben dus een nieuwe single uit. Dat is dus Amerika. Hoe toepasselijk? Amerika is nog nooit zoveel in het nieuws geweest. We hadden het over in The Bee. En jij had net een stukje van in The Bee opgesnort. Laten we eens ja. een stukje horen. voor dat we weggaan. Ja. <lacht> het wel eens leuk. grote en kleine zelfstandige ondernemers die nooit te beroerd waren om 48 uur per dag hun handen te laten wappelen. Dit klinkt wel bekend, hè? Dan nu, kijkers. In dit Nederland zien wij dat deze vrije jongen... met uitroeiing en sterving bedreigd wordt. Ja, nou goed. Tot zover uh, van uh, Jacob en van S. En we spreken elkaar volgende week weer voor een nieuwe aflevering. kleeft. Bedankt, hoor. Hoi. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS Nieuws. Van